11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Arnhem is een auto op meerdere mensen ingereden. Een man van 22 is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De auto met drie mensen erin reed vanmorgen vroeg in op een groep mensen... die op de stoep bij het theater Music Sacrum stond in de binnenstad van Arnhem. Kort daarvoor was er een vechtpartij op straat. De politie is nog op zoek naar de daders. Die zouden in een Renault zijn gevlucht. De Japanse exploitant van de zwaar beschadigde kerncentrales in Fukushima zegt dat de crisis over negen maanden is bezworen. TEPCO heeft vandaag een stappenplan bekendgemaakt om de beschadigde reactoren te stabiliseren. De komende maanden gaat het vooral om het koelen van de reactoren, al dus TEPCO. Robots zullen de komende dagen op grote schaal metingen doen om te kijken in hoeverre het verantwoord is om mensen in of bij de centrales te laten werken.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 NAC tegen Ajax. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. Dit is Radio 1. VPRO.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 Met Matthijs Deen en Jos Ja, Welkom terug bij OVT. We gaan zo praten met Ronald van der Helm... over zijn indringende verhaal over de 14 Sodomieten in Den Haag... die in 1729, 1730 zijn opgepakt, opgehangen en in zee gegooid. Een verhaal uit een tijd dat er in ons land op Sodomieten... homo's gejaagd werd. In het spoor terug. Het tweede deel van de reconstructie van de ondergang van de Waza. Het vlaggeschip van de Zweedse vloot in Stockholm... door Nederlanders voor de Zweedse koning gebouwd die op haar eerste vaart na een paar honderd meter bij rustig weer... kapzeisde en met bemanning kanonnen en al naar de kelder ging. Maar eerst een oorlog die niet doorging, of misschien helemaal geen oorlog was. Het is vandaag 25 jaar geleden dat onze ambassadeur te Londen... Jonkheer Rijn Huidenkoper met een heel erg authentiek uitziend document... de vijandelijkheden tussen Nederland en de Sillie-eilanden... officieel tot beëindigd verklaarde. Het ging om de oorlog tussen de Republiek van de Verenigde Nederlanden... en de Silly eilanden die zich 335 jaar lang zou hebben voortgesleept... zonder dat er een schotgeval is. De hele affaire gaat terug op een incident... dat zich 360 jaar geleden voordeed, eh, dus in 1651. Hoe kan het dat we in oorlog waren met een eilandgroepje buiten Cornwall. Hoe kan het dat die oorlog zo lang heeft moeten duren? Hoe kan het dat er nooit een schot gelost is? Was er eigenlijk wel oorlog? We gaan bellen met Ronald Prudom van Rijnen... biograaf van Maarten habertson Trump. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, wat gebeurde er 360 jaar geleden? Ja, 1651 zitten we dan. en ja. Dat is uh, zo'n beetje het einde van de Engelse burgeroorlog. Uh, strijd geweest tussen de parlementspartij... onder leiding van Oliver Cromwell... En de royalisten. En die royalisten die uh, zijn dan teruggedrongen tot uh, de Sillie-eilanden. En uh, daar zijn dan ook de, de overgebleven schepen van de royalisten op teruggetrokken. En uh, de gouverneur van de silly eilanden Sir John Granville... die is toen uh, kapers gaan machtigen om uh, zoveel mogelijk buiten te maken. Want hij had natuurlijk geld nodig. Ze waren helemaal teruggedrongen tot dat kleine gebied van die uh, paar eilanden. Ja, want uh, heel tussen dus door die silly eilanden Waar liggen die precies? Buiten Cornwall, geloof ik, hè? Ja, helemaal de zuidwesten van Engeland. Dus dat was een, uh, dat, dat was een royalistisch uh, piratennest geworden? Ja, dat was een soort bolwerk nog van de royalisten. Ze hadden verder nog de Kanaaleilanden en natuurlijk uh, gebieden Schotland Ierland. Maar uh, het was op dat moment dus heel belangrijk om aan geld te komen voor de royalisten. En uh, ze zijn dus uh, flink gaan kapen. En daarbij hebben ze dus ook veel Nederlandse koopvaarders buitgemaakt. Dus op een bepaald moment zeiden de staatsgeneraal in de Nederlandse Republiek... ...we moeten wat gaan ondernemen tegen die kapers daar. Ja. Dus die hebben Maarten Tromp, onze beroemde zeeheld... ...hebben ze erop uitgestuurd met een aantal schepen. En uh, Tromp is toen uh, in uh, april 1651 is voor de Syrië eilanden verschenen. En hij had maar drie schepen bij zich op dat moment. En hij heeft toen uh, die buitgemaakte schepen uh, de bemanning... ...van die schepen die gevangen genomen was... En, ...en de lading van de schepen heeft hij opgeheist van de gouverneur. En die gouverneur was een hele stijfkoppige man... ...dus die uh, heeft uh, zich uh, verzet. Die heeft gezegd, nou ik heb die, die schepen lang verkocht... ...en de lading ook. En je kunt wel uh, nog wat uh, van de gevangen manschappen krijgen. En die heeft hij toen uh, aan boord van de schepen van Tromp uh, gestuurd. En uh, Tromp hoorde ook van die manschappen toen... ...dat er eigenlijk niet veel meer te halen was op de Filie-eilanden... Dus hij heeft besloten dan maar in de omgeving te gaan kruisen met zijn schepen... om nog zoveel mogelijk kapers die daar rondvoeren eh, buiten te maken. Ja. En dat heeft hij een aantal weken gedaan. En eh, het is eigenlijk niet gelukt om nog een kaperschip buiten te maken. Hij heeft nog wel enkele veroverde Nederlandse koopvaarders... wat kleine scheepjes heeft hij eh, weer weten eh, terug te veroveren. En toen is hij eh, begin juni is hij teruggekeerd voor de silly eilanden En eh, toen bleek dat... een eh, Engelse parlementseskader onder leiding van uh, admiraal Robert Blake... die silly eilanden alweer uh, veroverd had. Dus uh, toen was er eigenlijk voor Maarten Tromp niks meer te doen? Toen was er eigenlijk weinig meer voor Tromp uh, te doen. En, uh... Ja, en dan heb je dat, dat hele eigenaardige, hardnekkige gerucht... dat er zich waarschijnlijk vooral op silly eilanden zelf heeft uh, ontwikkeld... dat Maarten Tromp in dit hele proces de silly eilanden de oorlog zou hebben verklaard. Ja, en, en dat kan natuurlijk helemaal niet, want zo'n vlootvoogd kan natuurlijk niet op eigen houtje zeggen... ...ik verklaar jullie de oorlog, dan had hij daar duidelijk uh, opdracht uh, voor moeten hebben. En uh, uit onze Nederlandse bronnen blijkt heel duidelijk dat dat niet het geval was... Het was gewoon een uh, expeditie ter bestrijding van de Kaapvaart. Ja. En dat was bepaald niet gemachtigd door de staatsgeneraal om de oorlog te verklaren. Ja, het, het was wel een, een, een hele ingewikkelde periode, geloof ik. Hè? Voor, voor, uh, ook waarin uh, 1650 was natuurlijk uh, Willem II was overleden. Ja. Het was ja. het begin van stad tijdperk. tijdsberg ja. De positie van Maarten Tromp was sowieso onduidelijk. Hè? Die was wel onduidelijk, maar uh, Maarten Tromp was geen doldrieste man... zoals uh, zijn zoon Cornelis nee. uh, later wel uh, was... En hij zou nooit uh, op eigen handje uh, die eilandengroep de oorlog hebben verklaard... als hij daar niet uh, duidelijk toegemachtigd was geweest. Dit was aan de vooravond van de Eerste Engelse Oorlog... Ja, die zich van, tussen 1652 en 1654 heeft afgespeeld. Die is afgesloten met een vrede. Stel ja, dat we in oorlog waren geweest met de silly eilanden was dat dan niet ook in 1654 ja, officieel... Ja, zou we officieel daarmee beëindigd zijn. Uh, als het het geval was geweest, dus, hè, want... Uh... Uit de Nederlandse bronnen blijkt heel duidelijk dat het niet zo was. Je vraagt je af wat uh, onze ambassadeur uh, Huidenkoper daar uh, 25 jaar geleden heeft gedaan met zijn pekkenmeentje. Ja, ik heb nog even op internet gespeurd en ik zag dat hij als jong diplomaat in de jaren 50 uh, betrokken was... Uh, bij de onderhandelingen uh, uh, ten tijde van de kwestie uh, nieuw guinea Als jong diplomaat in Indonesië. En hij heeft dus in de jaren 80 uh, als ambassadeur in Engeland heeft hij zijn carrière afgesloten. En Misschien vond hij het toch aardig. Om zo'n uh, eilandengroep die zich graag een beetje onafhankelijk uh, opstelde. om die te steunen met zo'n uh, zo vredesverdrag. Ja. Maar een veronderstelling hoor. <laughs> ja, toch is het wel jammer dat wij. Hè, want je had toch in de jaren zeventig die poster. stel er komt de oorlog en er gaat niemand naartoe. Ik vond het toch wel een aardig idee dat er 335 jaar een oorlog was geweest. Die, we onmiddellijk vergeten waren. Nou, het is natuurlijk altijd goede reclame, hè? want je hebt natuurlijk altijd uh, lijstjes van uh, de langste oorlog uit de geschiedenis en uh, die wordt nu aangevoerd, dat lijstje, door, uh, door deze 335-jarige oorlog. Ja, ja, dit, zelfs dit is een voor soort... het, het toerisme op de Chile-eilanden denk ik een goede zaak geweest. En, nee. uh, die uh, lokaal historicus, die meneer Roy Duncan, die zich heeft ingezet voor dit vredesverdrag. Uh, ik begrijp dat zijn familie ook een, een groot hotel runt op een van de eilanden. Dus uh, wat dat betreft is het allemaal heel goed uitgekomen. Oké, okay, nou, wat jou betreft mag deze entry uit de Wikipedia van het internet afbegeven. Ja, de Syriëse kanten Times heeft in 1986 een artikel gepubliceerd met de kop uh, Silly Peace. En ik denk dat we het zo wel kunnen kenschetsen. Ronald Prudom van Rijnen. Heel vriendelijk bedankt voor het verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Goed. Uh, Haagse sodomieten of Haagse homo's. Nu, uh, de verontwaardiging is groot als er op het nieuws beelden te zien zijn... van homo's die in Iran worden geëxecuteerd. Het van tolerante Nederland zou zoiets toch ondenkbaar zijn? Het bronnenonderzoek van Ronald van der Helm in het Nationaal Archief blijkt nu echter... dat dergelijke gebeurtenissen ook in het bestuurlijk centrum... van het vaak als tolerant beschreven Nederland wel degelijk voorkwamen. Hij schreef hier een boek over met als titel Gesodemieter in Den Haag... over homoflie en de homovervolging. Den Haag, anno 1730. Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Nou ja, wat heeft zich dan voorgedaan? Dit klinkt allemaal heel naar. Uh, in 1730? Ja. Ja, uh, 1730 is het uh, annus horribilis, het uh, rampjaar. Uh, daar wordt dus uh, in Den Haag, maar ook in andere uh, plaatsen... En, en, en streken van Holland en ook daarbuiten in de Republiek... Uh, homo's uh, vervolgd. Maar ik moet daarbij zeggen dat daarvoor... een hele tijd van tolerantie aan vooraf gegaan is. Uh, een periode van... Tweede stadhouderloze tijdperk, 1702, uh, begonnen met de met, met, uh, dood van, van de koning uh, stadhouder Willem III. Die overigens er uh, zelf ook wat van kon. Uh, dat Wordt gezegd, is he? gewaagd Wordt om te zeggen. Kijk, kijk niemand is erbij uh, geweest in, uh, in de slaafkamer... Uh, waar de echtelijke liefde al dan niet bedreven zou kunnen zijn. Ze hebben wel gezien dat man en vrouw... Uh, de koning en de koningin op elkaar gelegd werden. Nou, er zijn echt hartstochtelijke brieven tussen hem en hun penting. Uh... Uh, ik zou eerder, ja, dat, er zijn ook natuurlijk een heleboel brieven tussen... De vrouwen uh, aan het hof... Maar, en... maar, wacht nou eventjes, ik hoor je net zeggen... de, de brieven van Bentink uh, aan en, en omgekeerd... en ik hoor jou net zeggen... mannen en vrouwen gingen in die slaapkamer in... en werden op elkaar gelegd. Ja. Uh, mannen op mannen, vrouwen... Nee, op nee, Wat nee, moet je nee. ons hierbij voorstellen? De, de, dit... een, een, een koninklijk huwelijk uh, die was toch gericht op, op uh, uh, dynastische overwegingen. En in dit geval was toch... Uh, uh, ja, de, de man werd op de vrouw gelegd en, en, uh, om te kijken of het echt uh, gebeurde. De conceptie, nou, dat... Uh, maar veel interessanter, de brieven. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel brieven van de vrouwen uh, aan het Engelse Hof... die met elkaar uh, rodderden, bezig waren. En ja, uh, daaruit is ook een heleboel ontstaan van... Uh, eventuele. Uh, ik ben er altijd voorzichtig mee, hoor. Okay. Uh, goed, maar, mogelijk, uh. Terug naar 1730. <laughs> ja, dus, dus of Willem wel of niet het ook met heren deed, blijft in het vage. Wat, nee, dat het is te stellen. Het is wachten op de biografie. Maar, laten we of zo zeggen. Op, op, ja. op een uh, nou, foto, wil ik zeggen, die opduikt, maar dat zal niet lukken. Maar een plaatje wat opduikt, eventueel. <laughs> maar goed, terug naar 1730. Uh, de, um, het begin van het tweede stadhoudroos-Tijsberg was in feite uh, een vrij. Uh, tolerante periode, dat is wat je zegt. Ja, we uh, moeten dan ook uh, de term uh, pruikentijd erbij betrekken. Uh, Den Haag als uh, bestuurscentrum. Uh, ja, men had veel uh, gezanten, ambassadeurs, maar ook van... Elders, hè. we hadden een republiek en, en, en van elders uh, pro, andere provincies die hadden ook hun vertegenwoordigers, steden, Delft. Uh, Dordrecht, doen we op, hadden ook de vertegenwoordigers in Den Haag. Dus het was best wel een, nou, een mondaine stad uh, dat dat Den Haag. En daarin ja uh, getijden het. Uh, mannenleven uh, met herenliefde. En dan zeg ik nog even, die, die pruikentijd... ja, men was al een beetje uh, vrouwelijk om, om te zien. Hè, maar, uh, de pruik, maar ook de... de uh, ja, dus zoals de, je beschrijft, het waren heerlijke tijden... voor mannen die mannenliefde bedreven. En toen ging het ineens mis. Ja, nou ja, het is de hele tijd goed gegaan, hoor. Ja, 1730, uh, ik denk 1729... Uh, is er in, de, in Utrecht uh, ja, uh, op de ruïnes van, van de oude dom... Hè, de dom is in, in, voor een deel in, in de 1680 of zo is half uh, Ja, Op die ruïnes speelt zich het een en ander af... Uh, waarbij dan in, in 1730 dan iemand betrapt wordt... en nog iemand, twee mannen dus, die uh, sodomie bedreven met elkaar... Uh, ja, normaal zou dat uh, niet zo opgeblazen zijn geweest. Maar in dit geval ging het om, excusez, uh, Zacharias Wilsma. En uh, dat was een, uh, na verhoor bleek, een, een sodomiet die uh, wel van wanten wist. Uh, oorspronkelijk in Friesland geboren. Uh, als, als, als half wees uh, door de landen uh, getrokken is, diverse steden aangedaan heeft. en daar zijn nou, dus, netwerken heeft nagelaten. Uh, toen die Wilsma begon te praten, ja, toen was hij van de Dam. Is het zo dat, dat Wilsma op het moment dat hij daar in Utrecht was opgepakt. ook um, uh, aan een. Um, een uh, laten we zeggen een zeer indringend verhoor onderworpen is? Dat is die zeker, ja zeker, ja zeker. gaat hij ze, iets over zeggen? Nou, ze hebben hem lange tijd uh, ondervraagd en daarna, uh, aanvankelijk, uh, zou hij uh, ter dood worden veroordeeld, wat gebruikelijk was voor deze straf, of het plakkaat nog niet bestond. Dat is pas in juli 1730 uh, uitgevoerd, uh, tot stand gekomen. Plakkaat is eigenlijk een wet van, van, van de Staten van Holland. Um, ja, hij is ondervraagd, maar men zag dat uh, deze persoon uh, wel interessant kon zijn uh, als uh, getuige, omdat we zoveel namen noemde, uh, in diverse gevangenissen, in diverse steden uh, om hem te confronteren. Maar is het zo dat je uh, door deze uh, verhoren te bestuderen, ook een heel goed inkijkje je hebt gekregen... over wat het toen was als je uh, om uh, sodomiet of homofiel, of homo te zijn. Ik weet hmm. niet wat, wat jij het zelf je zegt als sodomiet geraakt. Ja, had ja de, want het woord homofilie, vergis je niet, is pas van, van na de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, goed, ja. om, een, om een sodomiet te zeggen. Is het iets wat, um, kan je er iets over zeggen, hoe die cultuur was... Uh, ja, dat is dan inderdaad uit, uit de, de, de, de, de ondervragingen die bewaard zijn gebleven op het Nationaal Archief uh, te reconstrueren. Uh, ja, men had wel vaak een, een, een, een, een... Men was getrouwd voor het oog uh, mm -hmm. van de mens, hoefde niet. Er uh, zijn ook mensen... Uh, ja, uh, men ging wel vrouwelijk om, men had wel zijn vrouwelijke trekjes. Maar ja, dat viel in die pruikentijd ook weer niet op. Uh, ja, het leven was uh, als sodomiet uh, dusdanig aangenaam. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat er in de molenstraat in Den Haag, die bestaat nu nog op een uh, zolderverdieping, ja, bij wijze van spreken... Uh, wat we nu zouden noemen, orgies plaatsvonden op mm. het uh, midden, midden van de dag. En daar liepen dan een heleboel uh, kerels beneden heen en weer... moet je je voorstellen, in zo'n straat. Uh, ja, waar klaagden uh, de buren over? Ja, over het heen en weer lopen van, van die kerels. Dat vonden ze vervelend. Maar wat er boven uh, gebeurde, dat uh, was irrelevant. Ja. Dus Je had het in Utrecht uh, over iets, dingen die zich uh, op het terrein van de dom afspeelden. Maar dit is iets binnen kamer. Was het zo dat het zich in Den Haag allemaal binnen afspeelde? Nee, er waren in Den Haag uh, etablissementen. Gelegenheden, waar je die weer kan rangschikken in, in, in, in even snel een, een drinkgelegenheid. Uh, maar er waren ook herbergen waarboven je uh, kon slapen voor een uur of voor een, een nacht. Um, en voor de rest uh, had je uh, buitengelegenheden, te over zou ik haast zeggen... Waarvan het Haagse bos, uh, het Haagse bos. Uh, nog steeds uh, een bestaande uh, gelegenheid is. Er zijn ja. tradities die blijven voorbestaan. Maar goed, even terug. We waren in Utrecht. Daar is iemand uh, gearresteerd wegens uh, handelingen betreffende de, de sodomie. Hoe komt het dan? Hoe komt, hoe, wat is het verband tussen die gebeurtenissen in Utrecht en de vervolgingen in Den Haag? Waar uiteindelijk 14 mensen worden geëxecuteerd. Leg het even kort uit, want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Uh, Utrecht wordt iemand dus opgepakt. En die, die wordt naar Den Haag gestuurd en gaat daar mensen verlinken of zo? Of hoe moet ik me dit voorstellen? Ja, die, die ondervragingen... Kijk, een heel stel van de Haagse uh, sodomieten is gevlucht. Men zag toch er uh, sodomie kwam voor, uh, ook in het bestuur van Den Haag. Daar zaten er ook bij het hof uh, diverse raadsheren. Uh, in ieder geval één, uh, Akkersloot, uh, die een partij was... Uh, deze man die, uh, heeft waarschijnlijk mensen ingelicht. Er uh, zijn mensen weggegaan. Een netwerk is gebleven, maar wel uh, denkende en ook afgesproken horens... we zeggen niets, we houden onze lippen stijf op elkaar. Uh, er is niemand die het kan bewijzen. Wij zijn met z'n tweeën als we de daad gepleegd hebben. Dus wat zal ons, uh, wie zal ons wat kunnen maken? Totdat, ja, er eentje doorslaat. En dat zijn natuurlijk hele lange verhoren geweest. Uh, drie, vier, vijf keer wordt men verhoord. En op een gegeven moment, ja, begint er één name te noemen. Uh, dat doet men ook nog wel een beetje op een linker manier. He, ja, men was in die tijd ook echt niet gek met uh, wat ondervragingen betreft. Uh, men zette de ene gewoon apart en zei van... Goh, uh, die hij heeft die en die genoemd. En uh, als zijnde dat hij daar uh, omgang mee gehad heeft. U bent er ook bij. Ja, op een gegeven moment uh, wordt die andere ook benauwd. En die denkt ook van, van uh, ja, er uh, gaat een hele tijd overheen hoor. Zo ga, snel gaat het niet. Maar dan zegt hij, oh God, ja, als die, die en die genoemd heeft... dan weet ik er ook nog wel een paar. Uh, en en zo, sprij, zo kwam dat netwerk bloot te liggen. Um, en uiteindelijk worden al die mensen gewoon opgepakt. Ja. En... Verhoord. Ja, je moet wel even aantonen, dit gaat om één netwerk. Hè. Het is eigenlijk maar relatief weinig... wat er mm -hmm. allemaal tevoorschijn... Ja, allemaal meer dan genoeg. Maar in feite, het gaat gewoon om één netwerk. Er zijn ook mensen die in het bos... Uh, anonieme uh, contacten hadden met elkaar. En ja, daar zal niemand ooit van afgeweten hebben. Dit was echt het netwerk van Ons Kent Ons. En dat is uh, langzaam maar zeker opgepakt. En ik denk in... in een uh, twee maanden tijd uh, zijn ze allemaal aan de galg. Uh... Maar dat mocht. De, de, de, die Utrecht Utrechtenaar die verlinkt een aantal mensen een heel netwerk... en dan zegt de rechtbank in Den Haag... jongens, kop eraf. Oh ja. dat, dat kon gewoon in Nederland... Ja, nou ja, in Nederland zegt u al die naam. Den Haag? Dus, nou ja, we zitten natuurlijk in de Republiek. Hè? En, en, en uh, de wetten van Den Haag die gelden niet voor de hele Republiek. Ja? De, voor de, voor de, de staten van Holland... Ja, die... Maar op basis waarvan werden ze precies veroordeeld? Het plakaat 17, uit 1730. En wat Heeft... stond daarin? Ja, daarin. Dus kijk, dus eerst heb je de... de... De kleine uh, steden, uh, daardoor kan je opgepakt worden. Maar op een gegeven moment in 1730 is het plakkaat van Holland, het, men vond het dus zo'n grote, uh, uh, grensoverschrijdende, en dan, ja, dan moet je steden aan steden denken, grensoverschrijdende aangelegenheid dat men gezegd heeft van, uh, we moeten de staat van Holland in laten grijpen. En toen is er een plakkaat gemaakt uit 1730. In 1730, en ja, dat, dat zijn dan ongeveer vier artikelen... waarin uh, sodomie, en dan wordt er nog wel expliciet uh, bijgezet... ook het bedrijven van uh, verkeer tussen vrouwen onder elkaar. Dus dat is uh, ook niet... Uh, uh, sch schijnbaar was dat ook uh, ja. al, al aanwezig. Ik... Uh, nog, ik wil deze mensen die zijn, we hebben nog een halve minuut, die zijn uiteindelijk. Uh, gearresteerd, ondervraagd, veroordeeld, opgehangen en in zee gegooid. Weet jij waarom ze in zee gegooid? Ja, ook in hetzelfde plakkaat staat dat ze uh, of verbrand of in de zee geworpen moet worden. omdat de stoffelijke lichamen zo zondig waren dat ze niet aan moeder aarde konden worden to toevertrouwd. Dus ze zijn verzwaard met stenen uh, de zee ingeworpen. Een kar heeft ze de, de, de zee ingereden, zover als maar kon. Ja, een enkele keer is er nog eentje aangespoeld, maar dat, dat, dat, dat zegt de overlevering. Maar dat, dat had ik niet Wat een treurig einde. Ik, we moeten het afronden. Het boek heet Gesodemieter in Den Haag. Het is geschreven door Ronald van der Helm. F.J.A.M. van der Helm. Uh, waar staat het uitgegeven? Kierja Boek. Kierja Boek in Hoogwoud. Nou, In ieder geval staat hij op onze website. Vriendelijk bedankt. Um, Ronald, uh, nou ik het toch over onze website heb. Uh, www.geschiedenis24.nl um, Mannix is aan de telefoon. Goedemorgen, maar niks. als mensen naar de website gaan en ze hebben gezien waar ze gezodemieter in Den Haag kunnen kopen en bestellen, waar moeten ze dan nog meer nakijken? Uh, ja, er staan uh, uh, deze week veel filmpjes in over oude auto's vanwege de autorij die in uh, Amsterdam weer van start is gegaan. Je kunt uh, alles zien over Nederlandse merken zoals uh, De Spijker, die kennen we vast nog wel, maar ook merken als IJsink, Bakker. Zwakman, Polderman, Gatso, Ruska en Karsport. En natuurlijk de DAF, die uh, we allemaal nog wel kennen. En op het uh, themakanaal Geschiedenis 24, dat uh, zoals je weet 24 uur per dag historische documentaires en programma's uitzendt. Daar kun je straks om 12 uur, dat is wel grappig, een oude uitzending van Panoramiek uit 1973 bekijken. Getiteld Het Autosysteem. En daar wordt vanwege de toenheersende oliecrisis en de autoloze zondag... Eens even alle nadelen van het particuliere autobezit op een uh, rijtje gezet. Dat dus, uh, vanmiddag. Wat zijn, uh, wat, drie is vanmiddag. Uh, uur. Wat, wat, wat, wat zijn de nadelen van het particuliere autobezit? Uh, nou, dat wordt in een uur uitgelegd. <laughs> okay. Daar moet je straks om 12 uur bij uh, ja, even naar okay. kijken. Maar het is, uh, het is een prachtige opzomming. En uh, straks om vier uur, die vind ik ook heel aardig. Uh, de geschiedenis van de Trabant onder de titel de Kunststofkameraad. Uh, portreteerde Wim Schepens in 1999 het autootje dat uh, tot symbool van de oude DDR was uh, uitgegroeid. Dat is op het uh, geschiedenis-themakanaal Geschiedenis24. Oké, okay, Mareks, uh, vriendelijk bedankt. Goedemorgen. Uh, als u wil reageren op deze uitzending, mailt u ons dan op ovt.vpiro.nl. Het is tijd voor het tweede deel van de Ondergang van de Waza. 10 augustus 1628 verging in de haven van Stockholm. Op haar eerste vaart het enorme gloednieuwe oorlogsschip van de Zweedse koning, de Waza. Het was een rustig zomerweer, er was niet meer dan een vlaagje zomerwind voor nodig. Het schip dat nu gelicht en bijna helemaal gaaf zonder masten in het Waza Museum in Stockholm te bezichtigen is, werd gebouwd door twee Nederlandse broers, Hendrik en Arend Huberts de Groot. Hun rol in het fiasco is in Zweden nog steeds onderwerp van felle discussie. Wie waren die broers? Waren het wel echte scheepsbouwers? Wisten ze wel wat ze deden? Student Maritieme Geschiedenis Jesse Reinders vond voor ons Hendrik en Arend in de archieven in Nederland. Niet als scheepsbouwers, maar als vrije jongens, vrije ondernemers. Met deze nieuwe gegevens maakten we een reconstructie van de ondergang van de Waza. Twee weken geleden in deel 1 bleek dat vanaf het begin het ontwerp van het schip niet deugde. Dat de koning en de beide broers dat niet hebben opgemerkt. En dat de ingehuurde eerste man op de werf, toen hij aan de bel trok, geen gehoor vond. Waarschijnlijk omdat zijn oplossing te duur was. In dit tweede en laatste deel werkt het Nederlandse team... ijverig verder aan het drama. U hoort zo maritiem historicus Robert Partesius... maritiem archeoloog Arend Vos... en hoofdbouw Batavia-werf Arjan Klein. Luistert u naar de ondergang van de Waza, deel 2. Techniek bij die kamer. Right Honorable Sir John Cook, Secretary of State in England. Edelachbaarden. Vanwege mijn lange stilte zal ik uw edelachbaarden trachten op de hoogte te brengen van alles wat zich hier heeft afgespeeld. De koning van Zweden had een schip laten bouwen, zo groot als de prins nu heeft gebouwd, met 62 stukken bewapening aan boord. Ze zeilde uit op een kalme dag, maar in het gezicht van de stad helden ze over en zonk in 18 vaders water. De raadsheren van de koning zeggen dat hij het voorzien had. Want dat hij voordat hij met zeven regimenten naar Pruisen zeilde, in een droom zijn nieuwe schip al had zien kapseizen en zinken. Op precies dezelfde plek. Er zijn meer dan veertig mensen verdronken en de rest is met bootjes gered. Waaronder kapitein Suffring. Kapitein Suffring, wat is er gebeurd? Toen we onder Zöderland waren, hebben we de topzijde bijgezet... en eerst kwam ze helemaal niet in beweging. Maar in plaats daarvan helden ze over. Ik heb in mijn hele leven niet zoiets. We hadden zoveel ballast... dat de spuigaten maar een handlengte boven het water stonden. Maar waarom is ze gekap, ze? Ze, ze? was te rank. Had de bemanning gedronken, kapitein? Nee, Iedereen was nuchter, ik zweer het u. Het lag aan het schip. Ze was te rank. Ze kon haar eigen masten niet dragen. We hadden al honderd lasten meer ballast dan admiraal Flemming had bevolen. Voor jaar 1626 zeilt een fluitschip uit de republiek langzaam door de archipel van Stockholm. Aan boord zijn tientallen beeldsnijders, houtbewerkers, timmerlieden, touwslagers en andere handwerklieden. Ze zijn naar Zweden gekomen om onder leiding van meester Hendrik Huberts schepen te bouwen voor de Zweedse koning Gustaf Adolf. Betaald betaalt goed, ze verdienen veel meer dan de Zweedse timmerlieden op de werf. Hier en daar in de beschutting van de talloze eilanden is het brakke zeewater nog een beetje opgevroren. Maar de sneeuw van de lange winter is zo goed als verdwenen. De mannen uit de lage landen, kijken hun ogen uit. Stockholm zag er toen we aankwamen helemaal groen uit. Omdat de huizen tegen de heuvels allemaal platte daken hebben die zijn bedekt met berkenbast en groene pollen. En bovenop die daken staan meest witte schoorstenen... die er van verre erg vreemd uitzien... zodat je niet weet wat je ervan moet denken. Stockholm zelf is een eiland, omgeven door water. De huizen aan het water staan op palen. De haven is zo diep dat grote schepen vlak bij het strand kunnen afmeren. De inwoners hebben hun beesten, zoals paarden, koeien, schapen en varkens... buiten de stad, want vlak buiten de twee poorten zijn landerijen. Aan de andere kant van het water is een dierentuin met allerlei soorten wilde dieren. Zoals herten met brede geweien, elanden, rendieren uit Lapland. En andere soorten herten met gespikkelde vacht. Het schip waaraan de Nederlanders zouden gaan werken, de Vasa... had als het vlaggenschip van de Zweedse oorlogsvloot... als koningsvijanden in de Oostzee moeten laten sidderen van ontzag. En de tegenvallende strijdverrichtingen moeten laten omslaan... in het voordeel van zijn majesteit. Maar het enige dat twee jaar later zou omslaan was de Vasa zelf. Niet alleen voor het oog van heel Stockholm... maar ook in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders, invloedrijke genodigden en ambassadeurs van rivaliserende vorstenhuizen. Alleen de koning zelf was niet aanwezig terwijl hij zich toch zo intensief met de bouw had bemoeid. Hij had de Nederlandse broers Hendrik en Arend Hubert contractueel belast... met de bouw van dit oorlogsschip van niet eerder vertoonde afmetingen ontwerp... en de bouw van drie andere oorlogsschepen... en het onderhoud van de rest van zijn vloot... en de werving van timmerlieden voor de schepen... en het onderhoud van rolpaarden voor de kanons... en het onderhoud van de werf met alle gebouwen en kaders. Hendrik en Arend waren kooplieden, managers uit Amsterdam... Mannen die de hele wereld aankonden. Maar die het ingeklemd tussen de dwarse vaklieden op de werf... en het ongedeeld van de koning, toch niet makkelijk hadden. Ja, dat komt veel bekijken. Er is natuurlijk een hele behoorlijke complexe organisatie voor nodig... om schip te bouwen. Ja, en ze hadden nou eenmaal dat contract met die koning. Dat was misschien bijna een wurgcontract te noemen. Want je moet het gewoon doen voor dit geld en binnen die termijn... Het falen van een dergelijke organisatie zou natuurlijk behoorlijke vergaande consequenties voor je kunnen hebben. Nee, een werf betekende gewoon ook een supermanager zijn. Van de krullenoprapers tot de houtzagers, tot degene die de kiel opzet. Nou, je zal uh, een aantal smeden hebben. En dat valt dan onder te verdelen in de nagelmakers. Dus die de bouten en de spijkers maken van allerlei afmetingen. De blikslagers, het was een, een industrie van mensen die op het juiste moment de juiste handelingen moesten verrichten. Je zal uh, grofsmeden hebben. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld de ankers maken, grote zware ankers. Je hebt behoorlijk wat, wat werkvolk nodig van allerlei verschillende niveaus. Dat varieert van, van de hoofdtimmerlieden, die hele competente scheepsbouwers waren... tot mensen die eigenlijk ongeschoold werk deden dagelijks. Zoals het sjouwen van het hout, het zagen van het hout, het boren van gaten. En dan praat je ook natuurlijk over de toeleveranciers voor de touw, voor de zeilen... voor de rolpaarden, voor de kanonsen, de bewapening. Aparte gieterijen werden natuurlijk daarvoor ingehuurd om die, om die kanons te gieten. Fijnsmeden. Die uh, het hang- en sluitwerk uh, maken en sloten, gehengen, dat soort dingen, allerlei gereedschappen aan boord. Het was natuurlijk een enorm complexe klus om zo'n schip überhaupt natuurlijk te construeren. Vele honderden mensen waren er toch ook bij betrokken. De lijndraaiers die uh, gaand en staand wand leveren. Blokkenmakers die enkelschijf, drie drieschijf blokken maken. Tot echt gigantisch grote exemplaren. En vervolgens had je leiders van ploegen. Dus je had waarschijnlijk een tweede man in die zin die het ontwerp in de gaten hield. Maar je had ook de mensen die zorgden dat de spijkers gemaakt werden en geslagen werden. Het waren gespecialiseerde ploegen met leerlingen erbij en een leer leermeester erbij. Huistimmerlieden, dus ter onderscheid van de schiptimmerman maar de huistimmerman die de binnenkant van het schip inricht. Met afschotten, de, de kooien aan boord, de, de hutten. Uh, timmerlieden die de rolpaarden timmeren, geschutgieters en misschien zelfs smeden als er nog... Uh, ijzeren kanonnen aan boord staan. En die mensen hadden natuurlijk niet het overzicht... van hoe het totaal in elkaar zat. Maar ze wisten wel dat ze die klus op die manier moesten klaren. Een goed scheepsbouwmeester zal, die hij sterk ziet van lichaam... doch stomp van hersenen te wezen... plaatsen daar hij weet de meeste krachten doch het minste verstand gelijk als in het glasaten, houtzagen, inhouten, balken en knieënbaken. De lome, trage of speelachtige van aard zal hij zoveel mogelijk is... om het nut dat nog in die zwakke en verdraaide natuur steekt uit te halen... gedurig onder zijn gezicht houden. Die hij bevindt, benevens des lichaamskrachten... ook een goed verstand en oordeel te hebben zou hij bezighouden met kiel, stevens en spanten toeleggen. Willen, wrangen, balken en banden voegen, barkhouten en banden omhalen. En in Amsterdam werd zo'n schip in een aantal maanden gebouwd... Eh, dat was een topprestatie, dat kunnen we ons absoluut niet voorstellen. Maar dat was een geoliede machine waarin de scheepsbouwmeester... of zoals hij in Amsterdam wel genoemd werd, de heer van de werf... Eh, die had al die dingen eh, in zijn eigen hand. Dus hij wist dat als een hout uitgezoomd moest worden... of dat hij iemand stuurde die vertrouwd was... of hij ging zelf en zocht de juiste stukken uit. En hield dan vervolgens tijdens dat hele bouwproces wel in de gaten... of die stukken ook op de juiste locaties in het schip terechtkwamen, kniestukken, balken... die de essentiële balken die van een bepaalde kwaliteit zijn. Dat is een, een enorm proces van, van logistiek. En ik denk dat daar wel voldoende geoliede machines in die tijd waren... om dat wel voor elkaar te krijgen. Het overzicht behouden over een zich veranderend ontwerp... dat is een hele andere kwestie. Want dat is precies het probleem dat daar buiten op de werf aan het groeien was... Toen de broers met de koning de maten voor het te bouwen schip waren overeengekomen... was de kiel voor het drama gelegd. Het voorbeeld van het Franse schip dat in Amsterdam was gebouwd... met het extra gesloten kanonnendek daarbovenop... was hoe dan ook een topsware onderneming. En dat de hoofdtimmerman Hein Jacobs... na veel plussen, minnen en onderhandelen met begrotere rekenmeester Arend de Groot... het onderschip anderhalve voet breder mocht maken, 45 centimeter, verhielp niets... Om zoveel kanonnen- en houtsnijwerk, ja, om zoveel koninklijke ambitie... overeind te houden, was een veel breder onderschip nodig. Maar de begroting liet dat niet toe. Dus toen de kiel de leggers en de spanten in de Zweedse lentezon lagen... was er niets meer aan te doen. Men moet zich wel wachten van schepen al te hoog te bouwen. Want zulke zijn hierdoor rank en vangen onnuttelijk te veel wind... Schepen die boven topzwaar zijn, slaan licht om. Ja, daar is het fout gegaan, want nu weten we dat het schip rank was. Uh, dat wil zeggen zeer instabiel. Nou, wat dit dus betekent is dat het onderwaterschip uh, te scherp toegesneden was. Dat had, had een stuk breder gemoeten, zodat het een stabiele platform was... Dat er dat er meer ballast onderin komt, zodat je, dat is een heel essentieel begrip... dat je gewichtszwaartepunt omlaag komt. Dat moet voldoende laag liggen. En bij de Waza lag het gewichtszwaartepunt veel te hoog... met al die kanonnen daar en al die mensen daarboven... Waardoor die, ja, waardoor die veel makkelijker kan omvallen. Je vraagt je af hoe het de hoofdtimmerman, hij Jacobs, de moeder is geweest... toen hij bovenop zo'n onzeker begin zo'n enorm schip moest bouwen. Hij zal misschien gedacht hebben dat het zijn tijd wel duren zou. Dat hij gewaarschuwd had. Dat de hoge heer het wel zouden weten. Dat het uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid niet was. Dat hij gedaan had wat hij kon. En toen de oudste van de twee broers Hendrik Huberts overleed... en alleen de koopmanbroer Arendt nog over was... kwam er zoveel op zijn schouders terecht dat, zoals die dingen gaan... de hectiek van alle dag het roer overnam. Ja, eerst wordt de, de kiel op stapel gezet. Er wordt uh, gezorgd dat er een goede, sterke, egale ondergrond is. En er worden allerlei stapelblokken gelegd met onder de juiste helling. Want het schip moet straks ook te water gelaten worden. En dan wordt dan een hele zware balk op stapel gelegd. En die balk wordt niet kaarsrecht gelegd, maar die, die wordt hol gestapeld. Zou je dat niet doen dan zou het schip bij het te water laten al direct een kat terugkrijgen. Want dat gaat uitzakken voor en achter. Nou, dan wordt er een voorsteven opgebouwd en dan wordt er een achtersteven opgezet met een spiegel. Nou, zeer waarschijnlijk eh, wordt er een, een meesterrib of een grootspand opgericht die de bepaalde wijte aangeeft. En vervolgens wil je de grootste breedte van het schip gaan vastleggen. Dat doe je met het grootspand, het meesterspand. En die plaats je op de gewenste plek op de kiel. En dan heb je kans dat er ook tussen de voorsteven en de, en de grootspand... nog één misschien zelfs meer spanten van de oprichting werden geplaatst. En dat er ook achter het grootspand één of twee achterspanten werden geplaatst. Vervolgens zal de scheefbouwer met behulp van strooklatten... een soort voorlopige buitenhuid gaan aangeven. En dat, dat doet hij dan op het oog... Net zo lang tot ze tevreden zijn. Er is een ander team op dat moment al lang aan het werk om de, de wegering van het vlak aan te brengen. en de dekstructuren aan de binnenkant te gaan aanbrengen. Dus dan, dan praat je over dekbalken, dekknieën waarmee de dekbalken aan de scheepszijden zijn bevestigd. De schaarstokken, de lijfhouten. En tussen de lijfhouten en de schaarstokken komen nog halfdeksbalken rieten en klamaaien, noem maar op, allemaal dat soort dingen, en dan de dekplanken erin. En dan zullen ze het schip te water laten, omdat het anders alleen maar zwaarder en zwaarder en zwaarder wordt. En het lastiger wordt om hem van helling te laten aflopen. De schoren en de blokken eronder weg, en dan proberen ze hem in beweging te krijgen. En daar ligt ze in het water. Nu nog als een half afgekloven rendierkarkas met ribben naar boven. Maar langzamerhand vullen de werklieden wat er nog open is aan spanten en stutten op met scheepshuid. Bekleden haar met ruitjes, luiken en houtsnijwerk. En zodra de masten zijn opgericht wordt ze naar de kade onder het paleis van de koning gesleept. Waar ze onder de brandende blik van de vorst zachtjes tegen de kade bonkt en dienstvaardig aan haar landvasten trekt. Het moment is gekomen voor Arend de Groot om het schip over te dragen... aan haar eerste bevelhebber, kapitein Suffring Hansen. Die inspecteert het schip, kijkt door de ruitjes van zijn kajuit naar de werf... waar al de kiel van het volgende schip is gelegd. En buiten rollen de kanons uit het paleis over de kade om geladen te worden. 62 van het nieuwste type, half kartouwers. Veel lichter dan het geschut van vroeger. Uh, nou, de kanonnen wegen maar 2.000 tot 3.000 kilo per stuk... En die raast. De, de bomen waar straks de zeilen aan gehangen worden... hangen enorme blokken aan en takels. En dus die 3000 kilo, die, die tillen ze gewoon op. Zo'n kanon wordt langs scheeps, langs zij gereden. Op een kar of zo. En daar gaat een strop om. En uh, de haak wordt ingepikt van een uh, 4, 5, 6 schijfs Zo'n zo takel. En dan tillen ze hem aan boord. En dan gaat hij in, de, in het rolpaard eh, en naar het dek en eh, de luik waar ze hem hebben willen. Het kan bijna niet anders dan dat de kapitein, een ervaren zeeman per slot van rekening... bij het laden van de kanons en ballast in het schip nattigheid begon te voelen. De vaza kwam rap dieper in het water te liggen, maar ze bleef onrustig. Ook al lag ze nog zo stevig aan de kade. Toen de tweede man van de admiraliteit, admiraal Fleming, langskwam... bespraken de mannen het probleem. En ze besloten de proef op de som te nemen. Uh, vanuit de ervaring die je natuurlijk als, als, als schipper hebt. of als admiraal. of als je natuurlijk goed bezeild bent, laat ik het zo zeggen. dan voel je, je natuurlijk direct al aan je, aan je, aan je water. Uh, dat een schip uh, tuitelig is of niet. Hè. Tuitelig, dat is dan een beetje een uitdrukking voor een, voor een schip wat heel onstabiel is. Nou, kijk, zolang je niet het schip in volle ornaat optuigt. met de masten. Dan, dan gaat het over het algemeen nog wel. Uh, maar wat ze zijn gaan doen is dat is dan de, de zogenaamde hellingproef. En het was heel simpel, je zit een groep mensen, je gaat van de ene kant naar de andere kant rennen... en langzaamaan komt er een schip in beweging. En dan kan je zien aan de, laten we zeggen, de teruglooptijd van het schip, of het schip stabiel is. Nou, we weten dat ze aan de hellingproef begonnen zijn en hem op een gegeven moment afgebroken hebben. Omdat ze konden zien dat dat schip eigenlijk al instabiel was. Dit is verschrikkelijk voor, uh, voor een scheepsbouwer. Als jij, als jij je daar verantwoordelijk voor voelt... dat je ziet van, nou, de inspanningen van mijn werk... het is niet goed. Als, als die voor de kade ligt en je durft een slingerproef niet eens af te maken... wat moet er gebeuren op zee? Met een beetje, met een beetje wind en uh, druk in de zeilen en zo. En, uh... Ja, maar niemand durfde dat waarschijnlijk te melden. Want het project was zo'n krankzinnig project geworden. dat ja Wie moet de schuldiger worden van al deze eh, ellende? Waarschijnlijk heb je al heel veel gedaan. Heb je het al tig keer geprobeerd aan te kaarten hier en daar? Het enige wat je nog kan zeggen van... Zie je wel, um, dit heb ik gezegd, dit is niet goed. Maar ja, dan zou je ook wel te horen krijgen dat je je mond moet houden... En, uh, op het moment dat het schip uitzeilt, uitvaart voor zijn maiden voyage. De, de, de meeste vaklieden die zullen al geweten hebben van dit, is, dit schip is niet stabiel. Dit is niet in orde. Uh, ze hebben geprobeerd het schip uh, stabieler te krijgen door er wat meer ballast in te brengen. Want je kan natuurlijk met, met een ballast situatie kan je natuurlijk zorgen dat het schip meer aanvangstabiliteit krijgt. Maar dan heb je een ander probleem. Je hebt namelijk een hele rij openingen in je schip gezaagd, geschutspoorten... Want het doel van het schip was om oorlog te voeren. En dat betekent dat je dus kanonnen in dat schip hebt staan. En die kanonnen moeten allemaal een luik hebben om door te kunnen vuren. Als jij te veel ballast in je schip brengt, dan betekent dat het schip stabieler wordt. Maar het betekent ook dat het schip dieper in het water komt te liggen. En dat betekent weer dat de onderkant van je geschutspoort, de dorpel van je geschutspoort, te dicht op de waterlijn komt. Zoals de twijfels van Hein Jacobs nooit in volle ernst tot Arend de Groot de heer van de Werf wilden doordringen... zo zou de dramatisch verlopen stabiliteitsproef van de kapitein Suffering en admiraal Fleming... nooit opklimmen tot het oor en bewustzijn van Zijne Majesteit. Integendeel, in brief na brief zette de koning scheepsbouwer, admiraliteit en gezagsvoerder onder druk... om zo spoedig mogelijk uit te varen met dat schip... Het is 10 augustus 1628 en het is gezellig druk in Stockholm. Menig hoogwaardigheidsbekleder is aanwezig om het te mogen beleven. De Britse ambassadeur James Pence. De Deense ambassadeur Oer Krobe. De diplomaat baron Gabriel Oeksen-Garna. En de Rijksraad Abraham Broe. En de hele bevolking van Stockholm is uitgelopen. Aan boord zijn 150 mensen. Bemanning, maar ook vrouwen en kinderen die een stukje mogen meevaren. Tot aan het eiland Vaxholm. De trossen gaan los. De vaza geeft een salut. Dat door de kanonnen van het Koninkpaleis paleis wordt beantwoord. Waren, hebben we alleen de topzeilen bijgezet. Omdat we nog in de beschutting van de kliffen van in het waren. Ja, we hadden ook zoveel ballast dat de spuigaten maar een handlink boven het water stonden. Ze ging wel vooruit, op de stroom. Maar toen er een gevlaagd wind kwam, maakten ze een paar keer slagzij en kwam weer overeind. We de kanons, stevig vast. Want hadden we dat niet gedaan, dan hadden ze het schip op dat moment al in duizend stukken gebeukt. Alle mannen waren op hun post. Iedereen was nuchter. En toen kwam het open stuk met tegelviken En we kregen een vlaag. Ze helden. Ze helden. Ze helden. Het water stroomde door de luiken naar binnen. En toen ging ze om. Iedereen was nuchter. Het lag aan het schip. Ze was te rank. Ze kon haar eigen masten niet dragen. Het lag aan het schip. Dit, dit gebeurde niet eens tijdens een storm, maar zo'n schip met vele tonnen gewicht... met allemaal kanonnen die weliswaar goed geshoord aan de zijde hangen... maar als zo'n schip op zijn zijkant gaat liggen, dan zal niet elke, elke shoring het houden. En, eh, ik zie heel veel menselijk leed van mensen die verpletterd raken door, door lading die op ze dondert. Eh, of inderdaad een kanon die uit zijn shoringen raakt, met rolpaard en al als een soort kegelbal over dek, heen en weer, of in dit geval één keer, en heen gaat, heen schiet. En uh, ik stel me daar een, een, een heel verschrikkelijke gebeuren voor. Als ik heel eerlijk ben, heb ik het al heel vaak gezien. Want ik, heb dat schip, ik, heb, ik, ik mocht in dat schip rondkruipen. En op een gegeven moment, als ik dan s'avonds in mijn bedje lag in Stockholm kwamen een soort van angstdromen bij me boven. Want Toen zat ik onderin dat schip en dacht ik... Jeetje, er zaten toen ook mensen onderin dat schip. En die zijn toen gewoon met dat schip mee naar beneden gegaan. Dus die kregen een soort van nachtmerries... over dat je in dat schip zat en dat schip kapzeiste en zonk. Maar dat schip heeft me heel lang heel erg in zijn greep gehad. Of in haar greep gehad. Onderin rondkruipend op zoek naar scheepsconstructie. Verplaatste ik me in, in wat daar echt in dat schip had afgespeeld. Uiteindelijk in de modder van de, van de haven van Stockholm terechtgekomen. En het was pas na vele nachtmerries dat ik de droom kon hebben... dat het schip kapzeiste, maar ik niet mee naar beneden ging. Dus ik heb het meegemaakt. Het was heel beangstigend, kan ik je zeggen. Ja, zijn, zijn, reis, zijn eerste reis in de haven van Stockholm... Uh, is er natuurlijk met vlag en wimpel en met geopende geschutspoorten... is het schip gewoon vertrokken om natuurlijk ook saluutschoten te geven. En bij de eerste de beste windvlaag... Uh, kwam de onderste rijksschutspoorten al op de waterlijn terecht... Ja, en, en we kennen allemaal natuurlijk nog de verschrikkelijke beelden van de Held of Free Enterprise. Dat, die ook daar met een boegdeur op de een of andere manier open heeft gevaren in de haven van Zeebrugge. Er is water binnengekomen en zelfs een, een relatief ondiepe laag extra water onderin dat schip... was ook voor de stabiliteit van die veerboot direct al fataal. En dat is met de Waza dus eigenlijk ook gebeurd. Dat water kwam erbij. Dat gewicht van het water in dat schip, dat, dat nam natuurlijk enorm snel toe... En het schip kreeg ook nog een windvlaag te voortduren, heb ik begrepen. Het is nog meer over gaan hellen en het schip is gewoon, heeft gewoon geen kans gezien om weer terug te komen. En is gewoon inderdaad gewoon vol met water gelopen. Het lot van dat enorme schip, dat even nadat ze imponerend onverzettelijk en saluutschietend van de kade kwam... door het schuldeloos klotsend water verzwolgen werd en er opeens niet meer was, heeft een enorme indruk gemaakt... Want wat daar zo zelfbewust en groots zeekoos... en vervolgens zo jammerlijk en klungelig ten onder ging... dat was de ambitie van de koning zelf. Zijn boodschap aan de wereld dat hij iemand was om rekening mee te houden. Dat Zweden meedeed met de groot in Europa. De koning was op veldtocht, dus hij heeft het zelf niet hoeven zien. Maar degenen die er wel getuigen van waren... stonden er als betrapte schooljongens bij... Wie was hier verantwoordelijk? Wie had dit gedaan? Wie zou het hoofd moeten buigen voor de toren van de vorst? Admiraal Fleming, die na de rampzalig verlopen stabiliteitstest niets had ondernomen? Kapitein Suffering dan, die tegen B.W.T. in was uitgevaren... en nu levend en wel met druipende haren zijn pak stond uit te wringen? Of misschien toch die Hollanders, die het schip gebouwd hadden? Minder dan een maand na de ramp was er een groots onderzoek... waarbij alle betrokkenen ondervraagd werden of, nou ja... Admiraal Fleming natuurlijk niet, want de verhoren werden geleid... door zijn collega Karl Karlsson met de gouden helm, de halfbroer van de koning. De kapitein wel. Hij ontkende dat het aan hem lag. Het schip was te rank, zei hij. Ze konden haar eigen masten niet dragen. De meester Timmerman Hein Jacobs verschool zich achter zijn overleden opdrachtgever. Het schip is gebouwd volgens de aanwijzing van meester Hendrik Ubers... Het is een goed gebouwd schip. Maar Arend de Groot verschool zich achter niemand. Hij wees niet naar de kapitein, niet naar de admiraal, niet naar zijn dode broer. Hij wees naar de koning. Het schip is gebouwd zoals mijn broer en ik hebben afgesproken met de koning. En zoals we het hem ook van tevoren hebben laten zien. Er is ook niks mis met het schip. Er had alleen meer ballast in gemoeten. Zelfs als je alle scheepsbouwers erbij zou halen en het schip zou laten zien, dan zouden dus ze het allemaal over eens zijn: dit is een goed gebouwd schip. Mankeert niks aan. Onder grappen per oefenstraf, Verlittebeek. Als het zo'n goed schip was, waarom is het dan gezonken? Waarvoor hoorde God om kool? Alleen God weet het. Zijn Majesteit wilde het zo hebben. Niet anders. Was het niet uw verantwoordelijkheid, Arend de Groot... om naar uw bouwmeester, Hein Jacobszoon, te luisteren... zodat het schip goed gebouwd zou worden? Zodat de koning de koning het kon gebruiken? Koning? U noemt de koning? Ik heb met mijn broer het contract afgesloten met zijn majesteit zelf. En ik heb mijn uiterste best gedaan het contract na te komen. Ik neem aan dat er van begin af aan een discussie is geweest... maar dat van begin af aan de koning het laatste woord had... en dat hij op een gegeven moment zei van... van en nou wil geen gedonde meer, dit gaan we doen en uitvoeren en maken we af en snel. En vanaf dat moment is, is een proces ingetreden wat eigenlijk niet meer goed kan komen. Nou, zij zijn gewoon gewend dat wat zij zeggen moet gebeuren... en als, erg, als ze geen tegenspraak willen dulden... Dan hebben ze de macht om te zeggen, nou je kop dicht en doen wat ik zeg. Wie durft het aan de koning te zeggen? Dat zie je vandaag de dag ook. En dan is de vraag, waarom zijn deze figuren ingehuurd om zo'n belangrijke klus uit te voeren? Dat, dat is eigenlijk het meest spannende nog van het verhaal. Hoe, hoe, hoe zijn deze mannen uitgekozen om zulke belangrijke schepen voor zo'n machtige koning te bouwen? We vergeten wel eens als we naar die schepen kijken, dan denken wij aan nostalgie. Maar dat was moderner dan modern kon haast niet. Het was alsof eh, ons, ons kabinet vanuit Hollands glorie bedenkt: nou, schepen hebben we al eens gebouwd, laten wij nu ook een ruimtevaartuig gaan bouwen. Eh, we hebben een Stork werkspoor, die halen we uit de mottenballen. Fokker, eh, Aerospace, we zetten ze allemaal bij elkaar. En in deze moeilijke, barre economische tijden moeten we laten zien wat we waard zijn. We bouwen een raket. Nou, dat kaliber is het. Het was het meest moderne wat je op dat moment kon produceren. En als je een raket bouwt en je stopt de brandstof in... en je komt er pas achter dat die raket de verkeerde kant op schiet als je het lontje afsteekt... nou, dat was met de Waza hetzelfde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit was een project, de kleren van de keizer. Dus iedereen kon al bijna zien dat de keizer geen kleren aan had. Dat dit schip, de Waza, het koningsschip, de Waza, dat dat niet stabiel zal zijn. Maar niemand durfde het te zeggen. Arend Hubert de Groot heeft vlak na het verhoor Zweden hals over kop moeten verlaten. Er werd beslag op zijn Zweedse bezittingen gelegd en het burgerschap van Stockholm werd hem ontnomen. Hij Jacobs mocht blijven. Hij zou nog drie schepen bouwen voor de koning. Ieder schip beter dan het vorige. En er is geen enkele aanwijzing te vinden dat de koning ooit de tekst van de ondervragingen onder ogen heeft gekregen. Overigens is het Arend de Groot voor de wind gegaan. In Amsterdam werkte de koopman zich op tot zakenpartner van Elias Tripp en Louis de Geer. En na 15 jaar was hij weer even terug in Stockholm voor zaken. Want halverwege de 17e eeuw was het nog zo dat de vijandschap van een koning op den duur minder gewicht in de schaal legde dan de vriendschap van de regenten van Amsterdam. Dat was deel 2 van de ondergang van de Waasa. U hoorde stemmen van Theo Uit-en-Bogaat, Oele Mordenbrink... Nelleke Noordenvliet, Vincent Derks, Astrid Nauta, Gerard Leenders, Berry Kamer, Alfred Koster en Jeroen Kolen. De muziek was van Schnietke, maar natuurlijk ook vooral... van Geert Oudwerink, Meijers, Greiner, Jos Kwakman en Bas Mulder. U hoort ze op de achtergrond. Met dank aan Jesse Reinders voor alle research, Luc Panhuizen... René Kistenmaker van het Amsterdam Museum... en Fred Hokker van het Vasa Museum in Stockholm... waar de Vasa te zien is. En als een aanrader mag ik verklappen. En als Stockholm te ver weg is, dan is er altijd nog... ook de Batavia op de Bataviawerf in Lelystad die weliswaar kleiner is dan de Vasa... maar die je vooral van binnen bijna een kopie van de Vasa mag noemen. U kunt deze spoor terugdocumentair bestellen... door 7,5 euro over te maken op Giro 444600... ten name van de VPRO in Hilversum onder vermelding van de Vasa. Dus 7,5 euro, Giro 444600, VPRO in Hilversum... onder vermelding van de Vasa. Dit is alles waar wij vandaag tijd voor hadden. Zometeen ontvangt in de pestribune hoofd van Brakel Jan Donkers...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 Hij oh, is dood als een pier. Jacqueline Maris reist door Mississippi. Luister vanavond om 7 uur naar haar reisverslag in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.